Profiteer nu van 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak het mooier. Weet je nog, toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw, ooit... Ooit is nu...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 die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum: Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Twee minuten over acht. Goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedenavond. Een meevaller voor duizenden mensen die in de stad Groningen... een boete hebben gekregen. Ze waren straat ingereden waar het niet mocht... maar dat stond op de borden slecht aangegeven, meldt RTV Noord... Daarom zijn de boetes ingetrokken. Pas ging de gemeente Den Haag in de fout met duizenden parkeerboetes. Ook die zijn kwijtgescholden. Minneapolis zit ook de komende tijd opgezadeld... met de agenten van immigratiedienst ICE. De staat Minnesota was naar de rechter gestapt... met de eis om ze meteen weg te sturen... omdat er ook dodelijk geweld wordt gebruikt. Maar de rechter zei nee. Ze wilden zich niet bemoeien met besluiten... die in Washington worden genomen. Een gerestaureerde muurschildering in een kerk in Rome is een nationale rel geworden. Reden? Het gezicht van een engel lijkt ineens veranderd in premier Meloni... en de linkse oppositie denkt aan opzet. Dit is regelrechte propaganda, luidt de kritiek. De oppositie eist een onderzoek en actie van de minister van Cultuur. En Feyenoord heeft goed nieuws gekregen over de blessure van Shaquille van Persie... zoon van trainer Robin. Hij viel er gisteren uit met veel pijn tijdens de Europese wedstrijd tegen Betis. gevreesd werd voor een zware knieblessure... Maar van Persie hoeft niet geopereerd te worden. en komt dit seizoen waarschijnlijk nog wel in actie. Het weer van Weer Online. Lokaal mondregen, waarop de meeste plekken droog. Temperatuur daalt vannacht tot rond de min 1 in het Noordoosten. Morgen vaak bewolkt met af en toe regen. Van Noord naar Zuid wordt het 0 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Michiel. Dankjewel, voor het verkeer. Nou, trouwens, nog één ding. Uh, voordat ik aan het verkeer begin. Ik ga zo meteen weer een nieuwe episode doen van Schotje. Ik maak een ster van je, waarin ik een groot ster maak van een nu nog onbekende Q-luisteraar. Ben jij onbekend? Op Insta, omdat je niet zoveel heel veel volgers hebt... maar je zit wel enorm goed je best te doen... helemaal leuke dingen te posten, maar niemand iets ziet. Uh, stuur even een bericht. Stuur even hoe je heet op Insta, dan ga ik je zo meteen bellen. en Dan maak ik een grote ster van je. Oké, okay, we kijken naar de weg. Uh, vertragingen? Nee, flitsers wel. Op uh, de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, te hoogte van Apkoude. Daar staan ze bij 37,5. A12 Utrecht-Gouda, te hoogte van Nieuwebrugge aan de Rijn. Daar 39,3. En de A35 Hengelo-Enschede, te hoogte van Hengelo. Daar staan ze bij 59,0. New Music, Joey van der Velden. Met zometeen nieuwe muziek van Nate Smit. After Midnight heet het. Felix Jean. Eerst Damiano David, dit is Talk to Me.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 Een ster van een nu nog onbekende Q-luisteraar. De missie is binnen een half uur 100 volgers erbij te sprokkelen, plus tegenprestatie. Monique, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Oftewel Fluffballs on Adventure, zo heet jij op Insta. Ja, klopt. Ja, uh, Monique, ik denk dat we het ook even over die naam moeten hebben, want dan moet het naam, joh. Ja. <laughs> ja, dat is wel, uh, wel een grappig verhaal. <laughs> ja, Fl want ik. Uh... Um, nou, ik, heb dus, ik heb twee katten, uh, Nino en Duna. En um, die heb ik uh, sinds juli. Dus uh, ze zijn nu uh, negen maanden zijn ze nu. En um, ik wilde graag wat. Um, of ja, ik wilde het graag delen op, uh, op Instagram. Um, de avonturen die ik met ze maak. Um, dus ik ben eigenlijk gaan vragen aan, uh, aan ChatGBT. Van wat is nou een leuke naam? Om, uh, om dat te geven, die, uh, uh, om het op Instagram te noemen. Ja. Dus zodoende ben ik eigenlijk bij die naam gekomen. Oké, okay. maar niet nie handig, of niet makkelijk, of niet makkelijk. Ik, ik moest ook even zoeken. fluffbos, on Adventure. Ik nood, nodig ja. iedereen uit om op dat account te gaan kijken. Uh, twee katten, Nino en Luna. En sowieso even kijken, want dit zijn echt... Uh, nou, ik heb zelf ook een kat, Daar, niks boven mijn kat. Maar deze katten zijn ook echt heel schattig, Monique. Ja, zeker. Maar neem jij ze echt overal mee naartoe? Nou, niet overal mee naartoe. Uh, maar wat dat kan, daar uh, neem ik ze wel uh, mee naartoe. Voornamelijk uh, Nino. Dat, uh, dat is uiteindelijk ook echt mijn kat. Hm. Uh, maar het is geen AI. De foto's zijn bedankt, geen ja. AI. Want je neemt hem echt overal mee naartoe. Nee, de foto's zijn geen die Nee, ik neem ze, echt, uh, neem ze echt mee. Want dat kan natuurlijk. Hè. Ik kan ze niet overal mee naartoe nemen. Ja. Zou ik wel willen, maar... maar uh, Monique, ben je dan nooit bang? Want ja, ik zit even... Wat, wat is eigenlijk je favoriete post van jouw account? Mijn favoriete post? Uh, ik denk... Um, toen ik ze laatst voor het eerst heb meegenomen in de buggy. Want ik heb dus een, een soort katten... Of ja, het is eigenlijk voor honden. Ja. Maar ik heb ze dus voor mijn katten gekocht. Heb ik een, een ja, soort wandelwagen, buggy gekocht. Um, zodat Luna dus samen met Nino daarin kan en ik ze mee kan nemen. Ja, maar die, die, die zag ik ook. Maar ben je dan nooit bang dat ze weglopen? Nee, nee, Wat want we zitten ook echt nog aan een, uh, aan een tuigje. Ja. En... Uh, Nee, ze, ze blijven wel echt bij me. Okay. Maar daar uh, heb ik een soort stemvervormer uh, door opgezet. Uh, en dan lijkt het alsof Nino het verhaal vertelt. En dat, ja, ik vond het zelf wel hilarisch. Even kijken, welke is dat ook alweer? Kan ik dat nog even... Aan even, uh, even kijken, is dat deze? Even kijken of... Uh... Nou, hier komt geen geluid uit, hier kom ik later op terug. Hé, hey, ik ga een grote ja. ster van uh, jouw katten maken. Uh, ik ben heel benieuwd. Nina en Luna, je hebt 345 volgers. Dat is niet superveel, maar ik ga er 100 volgers bij proberen te sprokkelen. Dus we gaan naar 445. Tenminste, als jij belooft, plechtig, dat iedereen die jullie gaat volgen... dat je die ook terugvolgt. Ja, die ga ik terugvolgen. Beloofd. Beloofd? Beloofd. Schotje, ik wak ik je! Nog allemaal Fluffballs on Adventure. Ja, het is even zoeken, maar dan heb je wel echt de meest twee avontuurlijke katten van Nederland. Fluffballs on Adventure op Insta. En Monique, het baasje van Nino en Luna gaat je terugvolgen, toch? Ja, Oké, Nou, tot over een half uur, hè, dan. Oké, tot over een half uur. Fluffballs on Adventure. Fluffballs on Adventure. Fluffballs. go down. Flip. Girls get to dancing when headlights get lit Headlight, Headlight. Headlight. Turn a field or a parking lot to party spot and throw dance The end of the en End of the World. Ze zeggen wel eens... Als je ouder wordt, dan raken de eerste keren een beetje op. Nou, niet bij armen van Buren. Want op 10 februari... gaat hij voor de eerste keer... een totaal ander optreden geven... dan we van hem kennen. Het is hij, 250 genodigden... en een piano. Vorig jaar bracht hij een album uit... onder de titel Piano. Maar ja... Daar wil je natuurlijk ook een keer mee optreden. En uh, de veiligheid van de studio een beetje achter je laten. Uh, dat gaat hij dus doen op uh, 10 februari. Nou, reken maar van yes dat hij gespannen is. He? Normaal gesproken natuurlijk eerst er, ja, veilig achter de deks. Nu veilig achter 88 toetsen. Uh, deze dan op de afterparty. Denk het wel. Het zijn dus armen van buren. This is what it feels like, Becky. Nobody here knocking my Now, this is what it feels like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 Ik zoek nog uh, 22 volgers voor Fluffballs on Adventure op Instagram. Fluffballs on Adventure. Nina en Luna, twee schattige katten. Even baasje Monique bellen. Hallo, Monique met Monique, Joji van de Radio. Hoi. We zijn er bijna. Maar ik dacht misschien heb jij nog iets waar je uh, nieuwe fans mee over de streep kan halen. Welke post moeten we echt naar uitkijken? Um, ja, de derde die bovenaan staat. Die ene waar, uh, waar ze ook uh, waar ze een snoepje. Proberen te pakken. Oh, uit die. Hey, een soort. Uh, ja, wat is het Een soort koker, zeg maar. Ja. daar, daar ik... is Jonah echt heel schattig. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Oké, okay, nou, voor alle nieuwe fans, die kant op. fluff Fluffballs on Adventure. Ik spreek jou zo meteen, Monique. En nog één vraag. Houden de katten van David Getta? Houden ze daarvan? Zeker. Je eerste salaris van het jaar is binnen.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 Like, Goodbye. Meteen die muziek van cloud. App en vloed. Eerst zeg ik welkom terug tegen Monique. Welkom terug. Ja, yes, dankjewel. Oftewel fluffballs on adventure, zo heet jij op Instagram. Even voor iedereen die er net bij is, wat vinden we op dat account? Um, ja, mijn twee katten, uh, Nino en Luna, um, van beide ruim negen maanden. Ja. Um, ik, uh, ja ik neem hun. Uh... Dat kan, uh, ook weer naartoe. Ja. Uh, en ja, dat deel ik eigenlijk op dat account. Dat voor iedereen die denkt, ja, wat krijg ik dan precies te zien? Nou, eigenlijk post filmpjes, uh, foto's van katten die continu op avontuur zijn. Ja. En uh, leuk en schattig zijn en lief zijn. Dat, ja, dat lief je natuurlijk. Want katten zijn natuurlijk niet altijd lief, Monique. Het is toch, ik moet eerlijk... Nee, niet altijd. Nee, precies nee. inderdaad. Ja. Uh, 300, nee, 345 volgers had jij 30 minuten geleden. Uh, we wilden 445. We hebben er nu... 450! Missie meer dan geslacht. Ja, zeker. Dat is Super fijn, liefde. Monique. Uh, nou ja, ik hoop dat je je nieuwe fans een beetje... Wat is het eerst volgende wat je gaat posten? Um, nou, uh, ik uh, ben maandag en dinsdag ben ik vrij. En dan um, komt er een uh, vriendin van mij. Oh. En die wil eigenlijk ook graag samen met de katjes uh, gaan wandelen. Um, dus ik denk dat ik daar een leuk filmpje van ga maken. Weer op avontuur dus. Ja, uiteraard. Een en andere vraag. Zou, jij ook, zou, zou, zou jouw kat en mijn kat willen volgen? Ja, zeker. Oké, okay, afgesproken. Volg je mij dan straks. Amen.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 Somebody to someone You. Veel plezier met de uh, boys van Christos Amsterdam. Ja, het was natuurlijk uh, de week van de Q Top 500 van de 90s. Ze doen zometeen een 90s afterparty met alleen maar 90s liedjes in de mix zoals uh, Fujith and Killing Me Softly en Dr. Dre Blackstreet zit er allemaal in. Veel plezier!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 Met korting naar een museum? Ook dat kan. Met thuisvoordeel van Essent. Maak nu met Lidl kans om naar de Olympische Spelen te gaan. Steun je Lidl Plus af bij de kassa en doe mee. Lidl, official fresh partner van Team NL. Hey psst. Sla dat romantische etentje toch lekker over. Probeer wat nieuws. Ga voor Valen Toys. EasyToys.nl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 Ik wil van mijn auto NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, Ik wil, ik wil van mijn auto NL. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau... op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl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 Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. AllianzDirect. Your Chris Christels Amsterdam hier, we hebben de zin in. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.